9 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Nederland trekt 2 miljoen euro uit voor hulp aan Somalië. Speciaal voor de bestrijding van piraterij voor de kust van Somalië wordt nog eens 3 ton gegeven. Ook stelt Nederland daar twee experts voor beschikbaar. Het zijn minister Rosenthal na een conferentie in Londen over de toekomst van Somalië. Wereldleiders riepen de Somaliërs op om de unieke kans te grijpen om hun land opnieuw op te bouwen. Het voedings- en levensmiddelenconcern Procter Gamble schrapt 5700 banen. Dat is ruim 4% van het totaal aantal banen. Het Amerikaanse bedrijf, bekend van merken als Gillette, Head Shoulders en Pampers, wil reorganiseren op de kantoorbanen. Het concern heeft ook plannen om producten goedkoper te produceren. De maatregelen moeten samen een besparing opleveren van 10 miljard dollar. In Nederland werken zo'n 300 mensen voor Procter Gamble. Het is niet bekend of ook hier banen verdwijnen.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 In de Europa League hebben PSV en FC Twente zich geplaatst voor de achtste finales. PSV won in Eindhoven ook de tweede wedstrijd van Trapsonspoor. Vorige week werd het in Turkije 2-1, nu 4-1. FC Twente was thuis opnieuw te sterk voor Steyo Boekarest. dit als vorige week 1-0. Vanavond komen ook Ajax en AZ in actie in de tweede ronde van de Europa League. Het weer vanavond en vannacht overwegend bewolkt. Het koelt nauwelijks af. Morgen overdag veel bewolking.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 Hij wordt direct afgetrapt uh, in zowel Manchester als in Brussel... waar uh, respectievelijk Ajax en AZ het zullen moeten gaan opnemen tegen Manchester United en AZ. Maar eerst nog even wat uh, tussenstanden en een, in ieder geval uitslagen in de 16e finale van het Europa League toernooi. Valencia wint over twee wedstrijden van Stoke City en is daarmee tegenstander van PSV... Standaard Luik uh, schakelt Wiesla Krakau uit. En overigens, uh, dat is de accommodatie waar het Nederlands Elftal zal gaan trainen bij Wiesla. Maar Standaard wint uiteindelijk uh, omdat het uit met 1-1 speelde en thuis vanavond 0-0. Atletico Bilbao is de tegenstander van de winnaar van Ajax Manchester United. Verslaat uiteindelijk Lokomotief Moskou met 1-0. En Club Brugge uh, gaat niet door. Hannover 96 doet het goed. En wint in België met 1-0. en Gaat door op gemiddelde van 2-1. En Pauk speelt tegen Udinese. Udinese wint met 3-0. En Udinese wordt dan eventueel de tegenstander van AZ of Anderlecht. En Twente moet wachten later op de avond. Wie het wordt, Schalke of Victoria Pielsen. We gaan naar Brussel, naar dat mooie stadion. Die geweldige atmosfeer. De strijd tussen de nummer 1 van België en de nummer 1 van Nederland. Kortom, de Beneliga gaat aftrappen om 5 over 9. Jeroen Elsof bij Anderlecht AZ. Schitterende ambiance in het constant van het Stokstadion. En ik zit hier uh, helemaal op de hoek van de, de perstribune. Ziels alleen eigenlijk, want uh, de 10, 15 stoelen naast mij zijn leeg. En ja, om mij heen staan alleen maar... Uh, nee, ja, maar ik heb goede dode randje, hè. dat moet je echt maar van aannemen. Maar uh, uh, om mij heen zitten alleen maar Belgen. En uh, ja, in andere landen, ik ben wel eens in Griekenland geweest bij Pahok. Uh, leefde dat nou niet de meest veilige sfeer voor uh, ondergetekenden op. Want die hoor je dan Nederlands... Uh, ja, spreken en uh, enigszins chauvinistisch verslag doen voor de Nederlandse club. Hier geeft iedereen je keurige hand en wees je succes. Uiterst vriendelijk hier. De Belgische supporters die een uh, prachtige sfeer van maken. Als de bal klaar ligt voor de aftrap van Anderlecht tegen AZ. Uitgangspositie 1-0 door de goal van Maher. En dat is voor AZ in principe een aardige uitgangspositie. Maar het had veel meer moeten zijn, want AZ kon in Alkmaar... Wel met 2, 3 of 4-0 winnen als het alle kansen had afgemaakt. Nu moet het voorzichtig spelen en kijken hoe het er vanavond aan toe gaat. Zoals gezegd, AZ in Europese uitwedstrijden tegenvallend. De laatste zegen in 2007. Maar gelijkspel zou voor AZ vanavond al voldoende zijn. Balbezit is voor Anderlecht. Voor de rechtsback Wasilewski, die een open wond aan het hoofd opliep vorige week. Maar wel gewoon kan spelen. En de eerste bal van Suarez is gelijk op Bokani. komt hij daar al voor Anderlecht. Bokani staat daar in de hoek al uh, oog in oog met Esteban. En dan is het Marcellus die nog een been uitsteekt. Op het moment dat Bokani wordt aangespeeld, iets naar buiten wordt gedrongen. En daardoor is de hoek net te lastig voor Bokani. Zo, AZ is uh, gelijk wakker, hoop ik. Want dit was een enorme mogelijkheid direct voor Echt Na 40 seconden zit hij er gelukkig voor AZ nog niet in. De hoekschop levert dan geen gevaar op omdat er geduwd wordt. Door Wasilewski en Juhas. Dat betekent dat AZ een vrije trap krijgt. Zo, even op adem komen. Na dat eerste moment waren viergever uitgeleid. En Bokardi dus in één keer kan schieten. Het is natuurlijk vreselijk geweest als AZ na 40 seconden al die 1-0 voorsprong van de eerste wedstrijd had weggegeven. De balbezit nu voor Anderlecht dat de weg terugvindt. Via Christan de vriend van Eltendoor. Zijn goede vriend de Amerikanen. De bal terug op Proto die onmiddellijk besluit ver te trappen. Ingreep voor 4 geven. Ja, de start wel even anders. In vergelijking met de wedstrijd in Alkmaar. Want hier komt de volgende voorzet. Vanaf de rechterkant, Gillette de bal wordt daar dan bij de eerste paal weggewerkt door Elm. AZ even de bal vasthouden. Misschien is dat niet onverstandig, maar dat lukt Benskop niet. Even de bal vasthouden om enigszins op adem te komen. En onder de druk van Anderlecht vandaan te komen al in de eerste minuten van de wedstrijd. Dat lukt nu wel via Martens en Elm die naar de grond gaat. Licht wordt aangetikt door Kleshtan. En dan moet AZ die bal gewoon even lekker 20 seconden, 30 seconden laten liggen. En elkaar aankijken van jongens, laat je niet gek maken. Want in Brussel is het 0-0 en de eerste minuten zijn overleefd door AZ. Ook twee minuten ruim gespeeld uh, op Old Trafford. En ja, een leuk begin voor Ajax vind ik, Ronald. Ja, zeker wel. Wel goed weggekomen. Want er is al een goal geschoten door Manchester United. Nani schoot vanaf de rand van het schafstopgebied. Maar een goede redding van Vermeer. Maar we krijgen nu al de tweede corner voor Ajax. Eriksen schiet de bal aan tegen Smoling over de achterlijn. En dus een corner voor Ajax die Eriksen zal gaan nemen. We spelen inmiddels drie minuten. Logischerwijs, omdat die bal van Nani er niet in ging, is het nog altijd 0-0. En Ajax schuift wat op. Heeft Aldo, wereld en Vertongen inmiddels terecht zien komen in het strafsomgebied voor de Gea. En je weet uit de Engelse competitie dat je die man het beste vast kan zetten. Dan komt die bal bij de tweede paal. Komt daar wel. Wordt weggekopt door Fabio. Maar kan uiteindelijk niet door, ja wel door Nani worden binnengehouden aan Manchester United's linkerkant. Wordt daar opgejaagd door uh, Heus Bilic. Uiteindelijk komt Manchester United eruit met Verenigde krachten. De bal gaat uiteindelijk over de zijlijn. Is er een ajax die hem aangeraakt heeft? Ja, is het Sloveense antwoord van de arbitra. En dus mag Manchester United gaan gooien. Het is toch wat vreemd. We hebben geluisterd hier net in dit Old Trafford naar de hymne van de Europa League. Het is toch het conceptgebouworkest op het podium van Pinkpop, Pop. Oftewel verkeerde muziek voor verkeerd publiek. Hier hoort de Champions League hymne te klinken. Maar ja, die klonk hier niet. Omdat Manchester United er gewoon niet in slaagde te winnen van Benfica en van Basel. En met Ajax is men niet bezig. Men is er meer vooral mee bezig dat Sir Alex Ferguson nog één prijs niet gewonnen heeft. En dat is deze Europa League. En dat mag dan best gebeuren. In Boekarest tegen bijvoorbeeld Manchester City. Balbezit voor de thuisboeg Park. Houd-PSV heeft de aanvoerdersband van um, Sir Alex Ferguson gekregen. Duel op het middenveld. Bijna gewonnen door Anita. Maar uiteindelijk neemt Berbatov over aan de rechterkant. Loopt ook weg bij Anita. Steekt de bal het, op het gebied in. Vertongen en Hernandez in een duel. Binnen de 16 meter. Beiden gaan naar de grond. Beiden kijken hoopvol naar de scheidsrechter. Althans, de hoop was er eigenlijk meer bij de Mexicaan. Want Vertongen is geblesseerd geraakt. Bij die botsing met die Mexicaanse spits van Manchester United. Skomina, de arbieter, gaat even kijken. Maar dit was dus even demareren van Berbatov. En uiteindelijk het steekballetje op Hernandez. Maar doorzien door Jan Vertongen. Het is nog 0-0 bij Manchester United Ajax. Het is ook 0-0 tussen Anderlecht en AZ. En dat is een wonder na vijf minuten, want er is een tweede, nog grotere kans geweest voor Bocani. De eerste kreeg hij na twee minuten, de tweede een seconde of dertig geleden in het strafschopgebied aangespeeld. Goede beweging van Bocani En daar staat hij dan echt oog in oog met Esteban. En hij krijgt de bal zo waar niet in. En daar komt de volgende. En die gaat op de paal van Suarez. Goeiedag zeg. Wat is het aan het stormen hier? En wat heeft AZ een geluk in de eerste uh, minuten van deze wedstrijd. Een volley van Soares die nu weer de bal heeft aan de rechterkant. En dat loopt dan goed af omdat Esteban ingrijpt. Hij neemt de bal in één keer. Die Mathias Soares van een meter of 25 recht voor het doel. Een schitterende volley daadwerkelijk. En de binnenkant van de paal. Daar komt de bal dan tegenaan. En zo uh, stuit het de bal aan de goede kant van de lijn weg voor AZ. maar u hoort uh, de herrie. Het is uh, een huis Maar misschien ook wel in Manchester. Ronald? Zeker dat het al ontplopt omdat... Manchester United op een 1-0 voorsprong komt. Na 6 minuten Hernandez is de maker van de goal. Het is wat besluiteloosheid op het middenveld bij Ajax. Het spelen in de voeten van Park. Vervolgens Berbatov gevonden als Park wat meters mag lopen. Berbatov draait zich om, stuurt Hernandez weg, Rand van het strafschopgebied. 1-op-1 met Jan Vertong en schiet de bal uiteindelijk in de verre hoek. Buiten bereik van Kenneth Vermeer. Ajax moest, zei Frank de Boer, de eerste goal maken, dan had het nog hoop op een goede uitslag. Dan zou het misschien Manchester United nog zoiets kunnen, kunnen laten voelen van nou ja, er zit nog wel wat in voor die Amsterdammers. Hè? Misschien dat men wat nerveus zou worden. Maar ja, daar is nu geen sprake van als deze kans. De tweede voor Manchester United in dit duel gelijk door de Mexicanen en anders wordt benut. Hier dus een goede opening voor de thuisploeg. Niet voor Ajax. Over twee wedstrijden staan de Amsterdammers inmiddels met 3-0 achter. Maak er wat moois van. Probeer lekker te voetballen. Dat is een beetje hetgene wat Frank de Boer nu zal zeggen tegen zijn jonge elftal. Het staat 1-0 voor Manchester United na 7 minuten. Het is Verbeek die ook praat tegen zijn elftal. AZ dat op 0-0 staat in Brussel bij Anderlecht. Maar dat is een groot wonder, want het had al 3-0. Ja, echt 3-0 moeten zijn eigenlijk voor Anderlecht. Drie grote kansen. Twee keer één keer Soares op de paal. En AZ heeft het doel van Anderlecht nog helemaal niet gezien. Daar heeft Proto denk ik behoorlijk fris, want die heeft nog geen bal gehad. AZ in de problemen en Verbeek zei ook zojuist tegen Paulsen gezien zijn bewegingen van probeer even rustig te blijven. Probeer de bal rond te laten gaan, want dat is de enige manier om enigszins tot rust te komen in die knotsgekke openingsfase die zo uitstekend wordt gestart. Door Anderlecht. Nu is het Berends aan de rechterkant met een actie in huis. Maar uh, die komt er niet voorbij. Berends bij de linksback van Anderlecht. De schacht. Ik ga nu meneer de hele tijd in mijn rug loopt te poren. Omdat al die vrije plaatsen. nu worden voorzien uh, van mensen door supporters. En dat is behoorlijk vervelend. Maar goed, laat ik ook vriendelijk blijven. Want ze zijn hier, zoals ik al zei. In overtal de Belgen. Als Proto gaat uh, trappen. En Proto doet dat ver naar de rechterkant. Naar Wasilewski. Wasilewski verlengt en uh, bereikt uh, niet zo aan. Opnieuw Wazilewski die de bal terugkrijgt. Dan wel Suarez die goed aanneemt. Moisander moet eigenlijk uitstappen. Als Bokani de bal krijgt. En aan de linkerkant is daar Jovanovic. Jovanovic met een voorzet over Bokani heen. Gillette en Suarez, Daar komt de volgende kans aan voor Anderlecht. Nee, pausenruimte op. Wat een paniek achterin bij AZ. Dat komt door de druk die wordt gegeven door Anderlecht. En AZ komt daar niet onderuit. Dat belooft niet veel goed als het zo doorgaat. Maar ja, laten we het van de positieve kant bekijken. AZ houdt de nul. En dat is uh, het geluk wat je ook moet hebben als zo'n tegenstander enorm druk zet in de openingsminuten van de wedstrijd. Opnieuw is het Suarez die klaarlegt voor Biglia. Biglia probeert breed te spelen. Dat lukt hem, maar Balkanisch levert in. En dan uh, is Berends helemaal terug. Ver terug op eigen helft om terug te spelen op Esteban. Esteban trapt, maar die bal wordt al uh, weer simpel opgevangen door de schacht. Die dan de aanval in kan zetten voor Anderlecht. bal aan tegen uh, wie is dat? Berends en dus de ingooi voor de schacht heeft hij inmiddels gedaan. Want Anderlecht heeft er natuurlijk alle baat bij Om dit tempo hoog te houden. En deze kracht in het spel te houden. Het heeft AZ in de tang. Vanaf de eerste seconde van de wedstrijd. Opbouw van achteruit. Kouyaté die de middenlijn oversteekt. En aan de rechterkant Gillette aanspeelt. Gillette terug op Kouyaté. Die met lange passen de aanval heeft gezocht. De centrale verdediger nu gaat de bal wel even helemaal terug. Waar Kouyaté dus weg is. Maar zijn plaats wordt ingenomen door Juhas. Juhas met een lange bal richting Bokani. Die goed aanneemt. De punt van het strafschopgebied aan de linkerkant van het veld. Waar hij hulp krijgt van Jovanovic. En de Levert de bal weer in dan bij Bokani. Bokani zoekt naar de ruimte. Aan de linkerkant voor een voorzet. Heeft daar te maken met Marcellus. En dus uh, is het Marcellus die goed verdedigt. En de bal moet dan even terug. Maar AZ krijgt uh, Anderlecht niet van de bal. Nu wel. Omdat er een uitglijpartij is. Van de Schacht. Die daarna een tik krijgt van Maher. En daar heeft de scheidsrechter dan voor gefloten. De Schacht blijft enigszins geblesseerd achter. Het belangrijkste voor de wedstrijd is dat Ander echt op die positie van het veld. Zeg maar richting de cornervlag aan de linkerkant. Een vrije trap heeft gekregen. En dat betekent dat de lange man van achteruit meekomen. En daar is Djouhas, De Hongaar met zijn 1.93 de meest gevaarlijke van. Die kopt goed. En heeft ook meer lengte dan de meeste spelers van AZ. Die kunnen ook goed koppen. Mooi zander. Maar is een stukje kleiner. En dus is het de volgende alarmfase in de tiende minuut voor AZ. Met Gillette die deze vrije trap gaat nemen. Het is druk voor de neus van Esteban. Het wordt een indraaiende bal waar Gillette lang mee wacht. Omdat de scheidsrechter heeft gezegd, wacht even. Ik moet de boel daar in de gaten houden in het doelgebied. Gillette nu met de vrije trap. Weggekopt door Marcellus. Iedereen van AZ is terug en dus kan de bal rustig opgevangen worden door Jovanovic. Jovanovic kiest ook voor de weg terug naar Kouyaté. Kouyaté laat hem op eigen helft op de as lopen voor zijn doelman die er ver uit is, Proto. En Proto speelt aan de rechterkant, Klestan. Klestan gewoon maar blind naar voren in de hoop dat iemand er tegenaan loopt met het hoofd van Anderlecht. Dat lukt niet. En dan is het Maher die de bal even kan controleren op de grond en naar zet kan er dan voor het eerst uitkomen via een counter. Berends tegenover de schacht. Moet er een keer langskomen. komen Berends. Geeft hem voorzet, bereikt die bench op niet. Kouyaté laat hem gaan. En dan is daar Proto. Het is het eerste aanval van AZ, maar het levert geen kans op. Misschien nu, nee, omdat Martens wel knokt. Maar uiteindelijk de bal toch verliest. Elf minuten bijna onderweg. Anderlecht veel sterker, maar het is nog 0-0. 11 minuten ook gespeeld op Old Trafford. Manchester United leidt al met 1-0 tegen Ajax. Door die goal van Hernandez. Gemaakt na 6 minuten. En het is voor Ajax zaak om voorlopig de schade beperkt te houden. En ik ben benieuwd als de stand nog verder oploopt in het nadeel van Ajax. Wat Frank de Boer gaat doen. Wat heeft gisteren duidelijk tijdens de persconferentie laten blijken. We gaan het proberen. Maar als de stand zodanig is dat er niets meer te halen is. Dan gaat de blik op de competitie. En gaan we eventueel spelers met kleine pijntjes onmiddellijk vervangen. En dan wordt er geen enkel risico genomen. Zoals er eigenlijk al geen risico is genomen met Dimitri Boulikin, Kleine spierblessure. Belangrijk in de competitie. Dus hier voorlopig niet gewenst. Er worden geen risico's genomen. En misschien dat ook Theo Jansen deze week al kan terugkeren voor de wedstrijd tegen Excelsior. Balbezit is er voor Manchester United. Zij het voor even. Want Ajax neemt over via de centrale verdedigers. Aldo Wereld en Vertonghe. Bal uiteindelijk naar Dico Koppers aan de linkerkant. Rond de middellijn wordt even druk gezet door Nani. Dan maar terug naar Jan Vertonghe. Die vervolgens kijkt, zoekt en geen mogelijkheid ziet om die bal het middenveld in te spelen. Dan maar via de linkerkant. Koppers, Sulemani maar het druk zetten van Fabio. En de bal is weg. En dan direct het schakelen van Berbatov. Die twee, drie meter over de middenlijn die bal heeft aan de rechterkant. Ziet dat Hernandez weer diep gaat. Steekbal wel in gedachten heeft, maar nu doorzien door Jan Vertongen. En dan kan Ajax van achteruit weer gaan opbouwen. Anita, hij speelt dus in de 1-0 rol als controleur op het middenveld. Maakt wat stapjes voorwaarts. Speelt Lodero aan, die uit de spits is weggezakt. Vervolgens weer Anita. En dan mag er uh, wat voorwaarts gelopen worden door al Bal naar Lodero. Zo gaat de bal wel lekker rond bij Ajax in een redelijk tempo. Maar er uh, wordt uh, niet veel drang naar voren getoond. Nu wel met eerder. Met een schot vanaf nou, een meter of 18, 19. Bal wordt zelfs onderweg nog aangeraakt is dus een kleine uitglijder bij Manchester United. Nou, het positiespel was aardig van Ajax. Ineens is daar dan toch die drang naar voren van Eriksen. En dan kan die schieten. De Gea ziet dat die bal naast gaat. Maar wel aangeraakt nog door een van zijn verdedigers. Dus wel de derde corner voor de Amsterdammers in deze wedstrijd. Bij die 1-0 stand voor Manchester United. Komt vanaf de rechterkant en wordt gekopt door weer een speler van Manchester United. De kleine Fabio en dus de vierde corner. Het van de Stars zit hier op de tribune. Hij zit naast de Owen en Ferdinand. Met zijn oude ploeggenoten bekijkt hij dus deze wedstrijd. Keurig in het pak City. En hij zat net een beetje te babbelen met uh, Owen. Logischerwijs natuurlijk twee oude ploegen van hem. Hier dan is hij erbij. Net als dat Arnold Muren overigens op uh, invitatie van Ajax mee is naar deze wedstrijd. Lodero neemt die corner. Komt bij de tweede paal. Daar komt uh, Van Rijn onder meer niet tot koppen. Bal gaat over de achterlijn. En dan kan De Gea een doeltrap uh, gaan nemen. We spelen inmiddels 14 minuten op uh, Old Trafford. En Manchester United staat op een 1-0 voorsprong. En over twee wedstrijden is dat dus gewoon 3-0 tegen Ajax. Hier is het over twee wedstrijden in Brussel, in België tussen Anderlecht en AZ. 1-0 voor AZ. Dat komt dus door die treffer van Maher vorige week. En AZ heeft nog geen kans gehad, maar heeft dus ook nog geen doelpunt tegen gehad. Drie grote kansen voor Anderlecht dat uh, nu na een minuut of twaalf stormen even uh, ook naar Adem aan het hap is. Omdat je niet de hele wedstrijd in zo'n tempo kan spelen. Het heeft uh, AZ goed teruggedrukt en moet nu even op krachten komen. om dat de komende fase van de wedstrijd weer te kunnen doen. En AZ laat de bal rondgaan, dat is het enige wat de ploeg kan. AZ heeft nadat Wernblom vertrokken is naar Moskou. Ook niet echt meer een speler die uh, de boel kan oppeppen, die kracht kan bieden op het Middenveld AZ heeft veel meer. Een voetbal in het middenveld met Elm, Martens en Maher. En zo'n Wermbloom had je er uh, goed bij kunnen hebben vanavond. Dat wist AZ. Maar ja, de prijs die was goed. De prijs die werd geboden. En dus moest Wermbloom gaan. En de Zweed was zelfs succesvol tegen Real Madrid deze week. door een doelpunt te maken in de laatste minuut in de Champions League tegen de Madridenen. Stap van Wermbloom, geeft hem dus wat dat betreft is ongelijk. Maar goed, wat mist AZ hem tot nu toe? Het is een paas naar de linkerkant die mislukt van Elm. Daar kan Holmen helemaal niets mee. Toch ook een van de spelers, Holmen, die de boel op sleeptouw moet nemen. De 27-jarige Australier vermoedelijk bezig aan zijn laatste seizoen bij AZ. Zijn contract loopt af, net als het contract van en Het zou zo mooi zijn om in ieder geval nog een ronde verder te gaan in deze Europa League voor AZ. AZ had dat al lange tijd niet meer in deze knock-out fase stond. 2007 voor het laatst. Maar nu wel uh, het goed doet. Tegen Anderlecht in ieder geval een eerste wedstrijd. En nu wat beter in de wedstrijd komt. Na, wat is het een minuut of 15. Balbezit voor AZ. Achterin. Viergever. Viergever probeert in te dribbelen. Moet wel oppassen omdat daar Bokani ook staat. De Bal gaat terug. Teruggespeeld naar Moisander. Moisander kijkt even op de as van de eigen helft. Probeert hij Pauze te bereiken. Dat lukt niet. Pauze ver doorgeschoven. Dan laat Martens zich in eerste instantie van de bal zetten door Biglia. Dan krijgt hij hulp van Holmen. En is Pauze voor deze weg. Aan de linkerkant van het veld. Pauze. Kan hij tot de voorzet komen? Nee. Omdat Kouya daar verdedigt. Maar de ingooi gaat wel na zet. Aan de linkerkant, zoals gezegd, bij de hoekvlag in de buurt, heeft Pauze de, de bal ingegooid. Martens is daar, krijgt de bal niet voor. En Gillette trapt de bal dan op goed geluk naar voren. Waar Bokani het duel aan gaat. En Bokani het duel verliest van uh, Mooi De scheidsrechter is daar erg streng voor. Want het was duur van twee kanten. En de vrije trap wordt uiteindelijk gegeven door de Portugees. Proenza, de arbiter van de avond, aan de legt. Die vrije trap is inmiddels genomen. Wazileski heeft de bal aan de linkerkant van het veld. Aan de rechterkant van het veld. Excuus. En opent naar de linkerkant. Waar Jovanovic inlevert door goed werk van Marcel is afgedwongen. Marcel is lang op Benschop, die er nog niet aangekomen is. Ook de tweede bal is niet voor AZ. Waar Berens wel een kans had, maar die laat lopen. En dan is het uiteindelijk wel doortastend genoeg Martens. En kan AZ zet nu door aan de rechterkant via diezelfde Martens... die een mooie beweging in huis heeft, maar wel even afgestopt wordt. Buitenspel, dat is het signaal dat nu gegeven wordt. Buitenspel voor Maher, die hier tussendoorkneep. Maar dus een meter of twee achter de laatste linie stond van Anderlecht. Nou, het was niet eens twee meter, het was denk ik maar een halve meter. Maar de assistent heeft het goed gezien. Maar Couilleté, de laatste man van Anderlecht, denk ik toch nauwelijks door had. Dat hij stapte voor buitenspel. Daar heeft Anderlecht dus wat geluk. Anderlecht dat voor het laatst Europees thuis verloren. Ruim een jaar terug. En dat was tegen Ajax toen met 3-0. Maar dat was echt een ander Anderlecht. Want Anderlecht dit seizoen is uitstekend bezig. Zillet met een bal naar de linkerkant. Waar Jovanovic achteraan moet rollen. Terwijl er een blessure is bij Boccani. Die op een meter of 18 van de doel van zet. Met de handen in het gezicht aan het gezicht ligt. Dat zal er dan gebeuren vanwege de pijn die hij heeft. Dus schiet de linksback de schacht. De bal even over de zijlijn. En is het kijken hoe het is. Met Bocani. Het gebeurt na een duel met Elm. En Elm gaat daar staan op de enkel. Het is de enkel van Bokani. En dat doet hij denk ik toch opzettelijk. Elm, daarmee schakelt hij Bocani uit. Met veel pijn. Het is niet netjes wat Elm daar doet. Het is maar goed dat de scheidsrechter dat dan niet gezien heeft. Want dat had Elm absoluut een kaart opgeleverd. Nu is het Bocani die behandeld moet worden. En ik moet nog zien of hij door kan spelen. Na 18 minuten ligt het spel even stil in Brussel. En is het 0-0 tussen Anderlecht en AZ. Manchester United, Ajax is inmiddels 18 minuten bezig. Een 1-0 voorsprong voor Manchester United door die goal van Hernandez. Net wel een mogelijkheid voor Ajax, gecreëerd onder meer door het goede doorgaan van De Jong op het middenveld. Het passen naar Eriksen, die dan richting het strafschopgebied gaat. En net iets aan de linkerkant ziet dat Sulemani er goed voor staat, krijgt zelf een trap van Smalling. De centrale verdediger en uiteindelijk schiet Sulemani met het rechterbeen ver over de goal van Manchester United. Maar het geeft wel aan dat Ajax het niet opgeeft en met enige regelmaat zich toch meldt op de helft van de ploeg hier uit Manchester. Die probeert het tempo laag te houden, gedoseerd probeert aan te vallen. In één keer die steekbal geven, in één keer die versnelling. Ja, dan breng je Ajax toch wel wat in de problemen achterin. Waar Vertongen probeert heel strak te organiseren en zijn de medespelers scherp te houden. Nu wel Manchester United er doorheen. Het is een rollertje. Uiteindelijk als Hernandez de rechtsachter, Rafael wegstuurt Die komt op de rand van het Schafschroepgebied en schiet dan met het linkerbeen in de verre hoek. Maar Vermeer had dat gezien en heeft die bal dus te pakken. Ajax speelt weer rond met Anita die de bal bij zijn eigen verdedigers komt halen. Vervolgens Alderwereld gaat nu de middenlijn oversteken. Manchester United plooit wat terug. Een lange bal van Alderwereld. Aanname van Eriksen is goed. Rand Schafschroepgebied. Dan de bal naar de linkerkant. Sulemani, Sulemani en het schot wordt geblokt door Rafael. Ten koste van een ingooi. bal gaat over de zijlijn aan de linkerkant bij Ajax. En daar gaat Eriksen er dus ingooien. Maar dat betekent wel dat Ajax de schroom van zich afgegooid heeft. Dat het jonge elftal niet meer onder de indruk is van de omstandigheden. Maar luistert naar de trainer die heeft gezegd... ga voetballen, dit is een leerzaam duel. Heb uh, maling aan alles wat er gebeurt. Ik, zei hij gisteren op de persconferentie... zou als jonge speler gedacht hebben als ik tegen Rooney moest spelen. Jordi is van mij, die zit in mijn achterzak. Ik hoop voor hem dat hij dat heeft over kunnen brengen aan zijn elftal. Ajax heeft bezit. Soulemani aan de linkerkant. We even wegdraaien van Park, vervolgens Anita aanspelen. Anita naar Eriksen... Dat is weer een stapje naar achteren. Eriksen draait weg bij Nani. Zoekt vervolgens wel de combinatie met Koppers. Nou ja, Koppers neemt aan. Eriksen neemt weer over. Dan kijkt Eriksen eens om zich heen. Moet hij weer terug naar Koppers aan de linkerkant. Ja, Die heeft heel weinig durf en speelt hem dan maar terug naar Kenneth Vermeer. Eriksen natuurlijk van heel dichtbij bekeken door uh, Ferguson. De man die uh, hem graag wil hebben. Deze zomer graag naar United wil halen. En dan gelijk ook Fischer uit de A1. Een 17 jarige Deense spelmaker mee wil nemen. Dat zijn... Uh, de zaken waar de manager van Manchester United zich wat Ajax betreft vooral mee bezighoudt. Ajax heeft de balbezit toch best nog wel veel in deze wedstrijd. Na 21 minuten is de conclusie dat er twee mogelijkheden zijn geweest om te schieten. Maar die zijn eigenlijk allebei verprutst door Soleimani. Het is 1-0 voor Manchester United en dat is de stand na 21 minuten. Na 21 minuten, bijna in Brussel, is het 0-0. Of twee wedstrijden, dus 1-0 voor AZ. En het is erg belangrijk geweest dat AZ die eerste minuten overleefd heeft. Want het komt ietsje meer in ieder geval aan voetbal toe. Zij het met veel pijn en moeite. Niet dat AZ tot aanvallen komt, nee dat niet. Maar het houdt in ieder geval op het middenveld de bal iets meer vast. Maar het is dan ook maar net iets. Maar de scheidsrechter nu een vrije trap geeft aan AZ. En dat is de enige manier voor AZ om Anderlecht een klein beetje te ontregelen. De bal te laten rondgaan. En in uh, de hoop dat dat dan goed lukt enige ruimte creëren. is terug is behandeld aan die uh, enkelbesturing die hij overhield na die gemene overtreding van Elm. Maar goed, we zeiden daarvoor al dat AZ iemand nodig heeft om het vuur er een beetje in te brengen. En uh, als je dan uh, enigszins chauvinistisch... Die harde overtreding van Elm moet goed praten. Dan is dat het enige voordeel ervan. Want AZ heeft daarna iets meer grip gekregen. Berens aan de rechterkant van het veld met de schacht. Berens nu een keer binnendoor. Dat uh, doet hij maar net goed. Martens op de as van het veld naar de rechterkant gespeeld. Waar Marcelles staat. Marcelles speelt een aan. Die helemaal is overgekomen. En het is Benschop. Benschop die terugspeelt naar Marcelles. Marcelles op zijn beurt naar Martens. Martens wordt teruggedrongen. Waar achterin de opbouw verzorgd wordt nu door Moisander. Moisander op Maher. Dat doet AZ dus goed. Maher, de technicus, techn Beweging. En dan krijgt hij een enorme optater, Maher. Maar de scheidsrechter geeft voordeel waar Maher even geblesseerd leek. Nu snel staat. En AZ dus door kan met het balbezit van Martens. Martens naar Holmen. Naar binnen getrokken. Holmen terug naar de linkerkant. Naar pauze. En AZ doet inderdaad waar uh, uh, de kracht het nu vandaan gehaald moet worden. Het laat de bal rondgaan. Gaat helemaal terug naar Esteban. Het is echt de enige manier om de tegenstander te ontregelen. Om even te laten zien van ja, jullie maken ons echt niet zo heel snel gek. En dat heeft AZ nu echt goed voor elkaar. Want de bal gaat nu 20, 21 keer. Al van voet naar voet. Benschop. Benschop met een goede kaats. Ja, dan levert hij dus net in omdat hij daarna op de bal gaat staan, moet Maher een overtreding maken. Waar Elm even uit het veld was om van schoeisel te wisselen. En de vrije trap die werd gegeven is inmiddels genomen door Biglia. Biglia op Jovanovic. De bal komt aan de rechterkant terecht bij Wasilewski. Die kopt, zo vinden ze bij Anderlecht, tegen de hand op van Holmen. Maar de scheidsrechter die er vlakbij stond, wil van niets weten. De vraag is: kan Holmen er iets aan doen? Nee, dat kan hij niet. Waar de bal wel op de hand kwam, maar Holmen had die hand tegen het lichaam aan. En kon niets doen aan die hensbal. En dan kan je zeggen, als het niet opzettelijk wordt gedaan of zonder voorwaardelijke opzet, zoals dat zo mooi heet, dan heeft de scheidsrechter gelijk als hij het door laat gaan. Ook al is het in het strafschopgebied. Balbezit achterin voor Anderlecht voor Kouyatee. Kouyatee naar de rechterkant naar Wasilewski. Wasilewski wat kort. En dus jaagt Holmen door op Kouyatee. Goede verdediger, niet zo heel goed aan de bal. Dus moet AZ, als het druk wil zetten op een van de twee laatste mensen bij Anderlecht, dat bij hem doen. Maar nu raakt hij niet in de war. Bal terug op Proto. Proto trapt dan diep over de zijlijn. Dat betekent dat. De AZ mag gaan gooien en uh, Paulsen gaat daar zijn tijd voor nemen. Twee trainers naast elkaar. Langs de kant Ariel Jacobs. De 58-jarige oefenmeester van Anderlecht en Gertjan Verbeek. Beide druk gebarend. Onrustig. In deze wedstrijd, die ook behoorlijk onrustig is, maar wel aantrekkelijk. Nu komt Gillette er niet doorheen. Zit Elmer tussen, maar is de vlag omhoog. Van de assistent. En die assistent heeft een overtreding gezien op Gillette. Nou, ik denk dat er uh, eigenlijk heel weinig aan de hand was. Maar de vrije trap wordt gegeven aan Anderlecht. Op uh, zeg maar een meter of 25 van de achterlijn af. Aan de rechterkant. Ter hoogte van de punt van het strafschopgebied. En dus zal het een voorzet gaan worden van uh, Biglia. De captain van Anderlecht. Die 23-jarige Argentijn International trouwens. Want die uh, heeft meegedaan op de Copa America. Bij Argentinië. Niet succesvol. Want Argentinië kwam daar niet tot de eindstrijd. Maar hij kan hier wel de vrije trap gaan nemen. Volcani heeft al aangegeven waar hij hem wil hebben. Hij heeft zijn voorhoofd aangetikt. En is kijken of Biglia de bal daar ook kan krijgen. Een mannetje of vijf in het strafschopgebied van AZ. Veel meer spelers... In Alkmaar zijn dienst daar bijna iedereen terug. Als Biglia trapt, die doet dat tekort. En dan komt er nog een kans die uh, voor Gillette zou zijn. Maar het niet dat op het moment dat de bal van de voet van Stan bij Gillette terechtkomt. Gillette buitenspel staat. En dus kan AZ weer even tot rust komen. En kijken we naar de klok. 25e minuut in het Constant van den Stokstadion. het gaat nog altijd goed voor AZ. 0-0, nu moet het spel nog iets beter. Alsof in hetzelfde stadion zit hier ook 25 minuten. in een andere stand. Het is 1-0 voor Manchester United. Maar toch weer een mogelijkheid voor Ajax dat best lekker voetbalt. Dat weliswaar wat meer ruimte krijgt van de tegenstander uit de Premier League. Maar wel gewoon durft te voetballen, durft te combineren. Durft ook de duels aan te gaan op het middenveld. Hij zag net een individuele actie van Eus Bilic. waar men toch ook hier de vingers wel bij aflikt. Twee verdedigers nam hij in de maling. Uiteindelijk schoot hij de bal vanaf de rechterkant van het schrafsopgebied in de handen van de Spaanse doelman van Manchester United, de Gea. Dus dat was wel weer een momentje. Diezelfde doelman schiet de bal nu ver weg op de borst van Jan Vertongen. Neemt hem aan rond de middellijn, maakt wat stappen voorwaarts. Soleimani aangespeeld, linkerkant. Bal dan naar Lodero in de as, weer naar links. Soleimani, dan gaat Lodero aan de linkerkant richting de achterlijn. Geeft een lage voorzet die uh, gemist wordt door uh, Smalling. Weggewerkt wordt door Manchester United. Maar wel weer opgevangen door uh, Jan Vertongen. Meter of tien over de middellijn. Van Rijn, rechterkant, heeft daar de hulp van uh, Eus Bilic. Misschien heeft hij vertrouwen getankt door die individuele actie van net. En uh, gaat uh, zijn... Uh, Niveau van spelen ook wat omhoog. Dit is heel aardig. Het is een korte kaats met Eriksen die nu vrijkomt aan de rechterkant. Vrij om een voorzet te geven. Die bal wordt half gemist door de Gea. En moet dan worden weggewerkt door um, die rechtsachter van Manchester United, Rafael. Nou, toch wat paniek achterin bij de nummer 2 van de Premier League. Veroorzaakt... Door dat uh, jonge dartele Ajax dat uh, er maar uh, driftig op los combineert aan uh, de rechterkant. Vervolgens die voorzet van Eriksen. En dan zie je toch dat deze keeper die van Atletico Madrid is gekomen. Niet al te lekker in zijn vel zit. Reageert wat onzeker. En moet dus gered worden door een van zijn verdedigers. Ajax meldt zich alweer op de helft van de Manchester United. Deus Bilic is één man kwijt. Komt vervolgens van rechts naar binnen. Steekt de bal richting Eriksen. Rand op gebied. Eriksen schiet. Bal wordt aangeraakt. En is daardoor. Uh, hij gaat namelijk de lucht in. De makkelijke vangbal voor uh, De Gea. Nee hoor. Komt Complimenten voor Ajax. De stroom is eraf. Gewoon lekker voetballen. Achterstand is nog wel 1-0 tegen Manchester United. Lekker voetballen, dat doet AZ ook wat meer bij Anderlecht, 27 e minuut. En lekker voetballen, dat is wat AZ moet doen met de kwaliteit die het in huis heeft. Met Maher en met Martens en met Holmen. En de bal gaat dan uh, nu rond. En zo komt AZ nu wat meer in de buurt van het strafschopgebied van Anderlecht. En dat werd tijd. Nu is het Marcellus die er langs is. Marcellus met een voorzet. Bensom kan er niet bij. En Holmen met de eerste. Nou, ja, je kan het uiteindelijk geen doelpoging noemen. Want uh, de bal gaat een meter of 15. En dat is een behoorlijke afstand over het doel van Proto. Maar het is in ieder geval een gevaarlijk moment voor AZ. En dat heeft dan 28 minuten bijna geduurd. Voordat AZ tot een uh, poging richting het doel van Anderlecht komt. En dat geeft misschien enige vertrouwen nu AZ ook wat meer balbezit heeft in deze fase van de wedstrijd. Benschop maakt een overtreding op Biglia. En het uh, vervelende voor Benschop is dat hij daar zelf bij geblesseerd raakt. Overigens ligt ook Biglia op de grond. En het uh, schuddenbenen van Benschop, die daar echt... Uh, ja, ligt de kperen van de pijn daadwerkelijk. Uh, Belooft niet veel goeds. Het is een duel om de bal waar Benschop zelf wat onhandig ingaat. En hij komt uh, vervelend terecht. Hij overstrekt zijn bovenbeen bij de landing. En dat kon nog wel eens einde wedstrijd betekenen voor Benschop. Want hij voelt onmiddellijk aan dat bovenbeen gaat dan uh, naar de grond. En dat heeft veel weg van een spierblessure. Het zou betekenen dat het een uh, kort Europees avontuur in België is geweest voor Benschop. Die nu wel staat en naar de zijkant moet. Daar wordt hij uh, behandeld door Maarten Goosling, de fysiotherapeut van AZ. Dat is een goede, die uh, heeft een uh, wonderspons en wat spuitbussen. Misschien dat die dan uh, Benschop op kan lappen. En anders moet AZ, moet Verbeek, een uh, beroep gaan doen op Eltador. Dat is nog altijd de tweede spits de laatste week al bij AZ. Uh, Boymans mag zich nog altijd niet echt melden bij dit soort wedstrijden. Zit op de tribune wel weer gewoon fit. Balbezit is voor Anderlecht. Anderlecht dus even met een man meer, Jovanovic, in het strafschopgebied. Daar wil hij te veel. En dus kan AZ eruit komen. Benschop wil heel graag terug het veld in. En dat mag nu. Helemaal aan de andere kant. En uh, daar is de bal dus niet. Maar daar komt hij wel vrij nu het veld in. Dan moet hij eerst uh, zorgen dat hij in een positie komt waar hij de bal kan Ontvangen. En moet AZ eigenlijk eerst zorgen dat er de ruimte komt om de bal daarnaartoe te spelen. Dat lukt niet, omdat Biglia aan de andere kant van het veld ingrijpt en AZ daar mag gaan gooien. Ter hoogte van het 16 meter gebied van Handelrecht. Heeft Marcellus de bal, gooit op Martens. Martens wat ingewikkeld gekaatst, want het is daar druk. Maar uiteindelijk durft hij het. En dat is dan te lastig voor Elm, die uiteindelijk inlevert. En dan zoekt Anderlecht even de weg terug naar Proto, die niet lekker uittrapt. Maar het geluk heeft dat Gillette de bal verlengt. Bokani verliest het duel van zander. Uh, maar Biglia heeft dan direct de diepte gezien bij Suarez. Suarez afgestopt, bal gespeeld. De supporters van Anderlecht willen natuurlijk een vrije trap. Krijgen die niet, want Viergever heeft de bal goed geraakt in dat duel met Suarez. Goede tackle met zijn linkerbeen. Viergever toch nog altijd zo jong. 22, maar oh zo talentvol. En kan nog flinke stappen gaan maken. Ingooi voor Anderlecht. Suarez wil graag snel gooien. Maar dat wordt niet toegestaan door zijn medespeler. Biglia de aanvoerder. De captain heeft gezegd ik wil de bal hebben. En heeft nu gegooid. Maar AZ goed verdedigd. En Maher na een wippertje de bal hoog en ver trapt. Kan zet er iets mee Nee, Martens laat zich af Bokani is nauwelijks van de bal te zetten met het sterke lichaam van hem. Bokani zoekt de combinatie. Het gebeurt op een meter of twintig van het doel van Esteban. Als de bal teruggespeeld wordt naar Wasilewski. En Wasilewski op zijn beurt opent naar Suarez Even uit Uitgeweken naar de linkerkant Soares. Daar verdedigd door Marcellus. Marcellus doet dat goed. Maar Anderlecht laat de bal goed rondgaan. Van voet naar voet nu. Biglia, Wasilewski en aan de rechterkant Bokani. Zo zijn er veel positiewisselingen nu bij Anderlecht voorin. Maar AZ gewoon positioneel blijft dekken in de ruimte. Zodat daar uh, geen misverstanden ontstaan. Als Bokani de bal heeft aan de rechterkant. Wordt hij dus gedekt door de linksback daar pausen. En goed verdedigd. Daarna door viergever. AZ kan er even uitkomen met Martens. Die zoekt Benschop. Benschop wordt verdedigd door Kouyaté. Met een uh, stevige mannelijke tackle op de bal. Heeft Kouyaté ervoor gezorgd dat AZ mag ingooien. Ter hoogte van de middellijn. En dan kijken we naar de klok. En zien we toch dat er inmiddels ruim 30 minuten gespeeld zijn. En AZ eigenlijk... Uh, niet mag klagen over deze fase van de wedstrijd. Eigenlijk al niet mag klagen over de laatste tien minuten. Het speelt nog lang niet het voetbal wat we vaak zien. Het goede aanvalsspel, Maar het komt in ieder geval in deze fase niet in de problemen. Maar dus in de beginfase. Anderlecht een aantal keer zeer dichtbij een doelpunt is geweest. Met als dieptepunt voor Anderlecht. Want daar ging het niet in. Die volley van Suarez. Die op de binnenkant van de paal belandde. En uit het doel stuiterde. En daarvoor zagen dat twee kansen voor Bokani. Twee enorme kansen. Anderlecht had direct in deze wedstrijd moeten scoren. Om het AZ gelijk lastig te maken. Nu is daar zet dat best aardig speelt. Balbezit achterin bij Moisander. Moisander met een lange bal. Benschop met de borst door op Martens. Martens wil dan in één keer spelen met de buitenkant op Berens. Die was vertrokken. Stond in buitenste pelspositie, maar ontvangt de bal niet. En als Kuya-T heeft onderschept op een avontuur gaat... zit er misschien wat in voor Anderlecht. Er komt een kaart aan. Een gele kaart. Overtreding gemaakt op Kuya door Marcellus. Die daarbij ook geblesseerd is geraakt. En met veel pijn aan de knieholt uh, nu ligt. Of is het de, de kuit waar Marcellus last van heeft? Ik denk het laatste iets onder de knie. Het vervelende voor Marcellus is dus dat hij een gele kaart heeft gekregen. Maar uh, wat nog vervelender is, is de blik en de pijn die Marcellus uitschreeuwt. Nu uh, zie je echt dat hij aan het schreeuwen is. Hij ligt daar echt... Uh, de schreeuwen van de pijn. En dat uh, is ook niet uh, echt veelbelovend. Nu zagen we eerder al zo'n moment met Benschop. Die staat inmiddels weer in het veld. Dus misschien is het wel een beetje spel. Toneelspel. Het lijkt er niet op. Het wisselgebaar wordt uh, nog niet gemaakt. De duim voor Kouyaté, die ook wordt behandeld gaat wel omhoog. Die kan dus blijven staan. Ook Marcellus krabbelt op. Nou, daar komt Maarten Gooseling weer met zijn uh, wonderspons op die kuit. En dan kijken of Marcel door kan. 33 e minuut. Het is nog 0-0 tussen Anderlecht en AZ. Ja, klinkt 2 33 minuten op Paul Trafford in die 1-0 voorsprong voor Manchester United. Maar het is een leuke belevingsvolle wedstrijd. Waarin beide ploegen proberen aan te vallen. Waarin beide ploegen proberen om een doelpunt te maken. Het is dus gewoon een lekker open duel in deze fase van de Europa League. En de wetenschap wel, natuurlijk, dat over twee wedstrijden Manchester United met uh, 3-0 voor staat. We hebben zelfs een goal gezien van Ajax van Lodero. De doelpunt is geannuleerd vanwege buitenspel. Omdat de paas van de jong in de as van het veld. steekbal eigenlijk net iets te laat kwam. Waardoor Lodero zich al achter de laatste twee verdedigers van Manchester United ophield. Even daarvoor snapt ontsnapte Ajax overigens aan een tweede tegen Twee keer op rij... En meest, uh, voor, uh, of, uh, het meest recente moment was uh, de, de snelle actie van Manchester United. Nani die Berbatov zocht aan de linkerkant van het schafzorpgebied. Die wilde in één keer doorspelen op Hernandez. Die was uh, meegelopen. Maar de teen van Vertongen zorgde ervoor dat de voorzet van de Bulgaar achter Hernandez langs ging. En Ayers dus ontsnapte aan uh, een tweede tegengoal. Zo heel af en toe meldt Manchester United zich dus wel in de buurt van de goal van uh, Kenneth Vermeer. Verder staat het tot toe dat Ayers wel veel balbezit heeft. Zelfs op de helft van uh, de Engelse tegenstander Alderweer. Nu naar de linkerkant. Daar is de Christian Eriksen. Pas nog verder naar links. Naar uh, Dico Koppers van Harmelen naar Manchester. Daar zit uh, een boek in. Volgens mij, als uh, tenminste de carrière in uh, dezelfde stappen voortgaat als dat hij de laatste jaren is gegaan. Een linksback, uh, misschien wel in de toekomst de vaste linksback van Ajax. Speelt nu naar uh, de vaste rechtsback. Voorlopig z'n dus woorden van uh, Frank de Boer mogen geloven. Van Rijn. Dan naar de jong. De jong zet uh, voor vanaf de rechterpunt van het Schraftsopgebied. Daar wel een paar meter vandaan. Maar die bal komt in en uh, niemand slaat Terecht aan Ajax linkerkant. Hij kan dus uitverdedigd worden door Smalling. Centrale verdediger van Manchester United. Richting Berbertof, Maar die levert wel weer in bij de Amsterdammers. Nog 10 minuten tot aan de rust. Manchester United 1 Ajax 0. Ook Marcellus staat weer in Brussel. 10 minuten nog. 0-0 de stand. Marcellus hinkt nog wel een beetje. Maar... Zou toch uit het veld gestapt zijn als hij niet het vertrouwen had dat hij door kon gaan. En nu doet hij het zelfs zo goed. Dat AZ wellicht door zijn balherovering kan counteren via Holman aan de linkerkant. Holman gelijk onder druk gezet door Wasilewski. Terug naar Poulsen. Poulsen naar Elm. Die moet zich dan haasten en heeft uiteindelijk de bal te pakken. Omdat Jovanovic daar slap ingrijpt. En zo kan AZ dus door met Maher aan de rechterkant. Maher wordt verdedigd door Bokani. Dat is uh, sterk en groot tegen uh, Klein en behendig. Maar sterk en groot wint het nu. En daar laat Maher zich eerlijk gezegd toch wel erg gemakkelijk aftroeven door Bokani. En zo heeft Anderlecht de bal terug. Een Akkofitje gezien tussen Wasilewski en Esteban. Wasilewski die een beetje doorliep op Esteban. Er was niet veel aan de hand. Esteban besloot zich aan te gaan stellen. Na dat tikje wat hij in de zij had gehad. En er ontstond zelfs een opstootje. Snijdsrechter was er snel bij om de boel te sussen. Esteban is nu wel de gebeten hond bij het publiek. U hoort het gefluit en dat komt omdat hij even de bal had. Want we hopen dat de keeper van AZ, de Costa Ricaan, 22 jaar, zich niet al te gek laat maken. Door de situatie die zich zojuist heeft voorgedaan. Nu krijgt hij weer de bal. En dus is daar weer het gefluit vanaf de tribunes. Maar ook nu volgt er een rustige verre bal in de 36 e minuut. 0-0 de stand. Een verre bal die... Uh, Uiteindelijk in bezit komt van Anderlecht omdat de vlag omhoog is gegaan voor buitenspel. Bal gaat nu naar de rechterkant. Naar Wasilewski, die ver is doorgelopen. Halverwege de helft van AZ wordt hij opgevangen door Poulsen. Gaat hij op avontuur naar binnen toe en zoekt hij Bocani. Dat is doorzien door Viergever die drie stappen doet. En zo voor Bocani komt de bal ver trapt En dan moet T achterin ingrijpen. En dan is even te zien dat T niet heel veel inzicht heeft. Want hij laat zich even van de wijs brengen op het moment dat Benschop in de buurt is. Maar uiteindelijk toch terugkopt. Op zijn doelman Proto. Even zagen we het gezicht van Verbeek. Schuddend, hoofdschuddend. Ontevreden over het spel van AZ. Dat toch te makkelijk ballen inlevert. Maar zoals gezegd laten we het positief bekijken. Nog altijd is het 0-0. Dat is het niet in Manchester op Old Trafford. Deze hey, Bilic maakt de gelijkmaker voor Ajax. En dat is na 37 minuten. Het is een aanval die in eerste instantie afgeslagen lijkt door Manchester United. Maar dan net buiten het strafschopgebied. In één keer op de pantoffel genomen. Wel goed gespeeld hoor door uh, Ajax. Men houdt druk op die verdedigers van Manchester United. En uiteindelijk twee, drie meter buiten het strafschopgebied. Als Lodero aan de bal is geweest. Als Eriksen en De Jong aan de bal zijn geweest. Maar uiteindelijk net buiten het strafschopgebied. De knal in uh, de uiterste hoek van uh, Adizic-Bilic. En zo komt Ajax dus langzij bij Manchester United. En is dit toch een prettig gevoel dat je kan scoren tegen deze ploeg. Dat je kan scoren op Old Trafford. En misschien geeft het de ploeg van Frank de Boer nog wel wat meer vleugels. nu Met een actie namens Manchester United in het schrassopgebied van Ajax. Het zoeken naar Hernandez. Daar wordt het nu kunstmatig dichtgehouden. Door heel veel spelers van Ajax die zich in de achterste lijn begeven. Uiteindelijk wel nu de aanval over de rechterkant. Bal komt bij de penalty-stip. Een halve omhaal van Hernandez. Maar in De handen van Kenneth Vermeer. Nee, leuk voor Ajax dat Eusbilic het doelpunt maakt. Het is 1-1 over twee wedstrijden. Nog altijd de 3-1 voorsprong voor Manchester United. Maar dat je hier kunt scoren geeft dan ook voor aan dat je deze avond een lekker gevoel hebt en mee kan doen. Eusbilic dus met een gelijkmaker. Wat betreft deze avond tegen Manchester United. 1-1. 38ste minuut in Brussel. Stand is 0-0. Uh, maar Anderlecht heeft het gaspedaal weer gevonden en krijgt een vrije trap. Nee, niet zijn hand, zegt de scheidsrechter. Die uh, nu tot twee keer toe door laat gaan omdat er een en is dus uh, volgens hem aan de kant van Anderlecht. Nu is het Gillet. Dat gebeurt dan buiten het strafsoepgebied. En waar uh, zojuist daarvoor ook al een Swalbe situatie was. Waar iedereen hier schreeuwde. Alle Belgen een penalty wilden voor Anderlecht. Omdat Bocani naar de grond ging. Maar de scheidsrechter, de Portugees, liet zich niet van de wijs brengen. En zij doorspelen en uh, de herhaling. Die wij nodig hadden om te zien wat recht aan de hand was, was. Gaf aan dat die scheidsrechter het goed had gezien. Daar komt AZ nu met Benschop. Die zit wat in. 3 tegen 2. Benschop doet het zelf en dat had hij niet moeten doen. Want nu pakt Proto het schot van een meter of 20. Waar Benschop de bal naar de rechterkant had moeten spelen. Waar Berens stond. Dit had AZ beter uit moeten spelen. Nu is het slechts een slap schot van Benschop. Dat één keer onderweg stuit. En recht in de handen terecht komt van Proto. Die dus rustig kan pakken. Ja, dit zijn toch de momenten waar AZ het van moet hebben. Want zo vaak komen ze niet in de buurt van Proto. En als Ben Schropper dan op die manier mee omgaat, dan roep je de problemen toch over jezelf af. Anderlecht heeft het bal bezit. Achterin gaat de bal terug naar Proto. Die een meter of tien nu buiten zijn eigen strafgebied met bal en al wandelt. En uh, kiest voor een diepe lange paas richting Bokani. Bokani verlengt. Gillette is daar doorgelopen, maar Moisander haalt weg. Centrale duo achterin bij AZ heeft veel weggehaald. Moisander een viergever. Maar Anderlecht gaat verder met de volgende aanval. Biglia aan de linkerkant van het veld. Meter of tien over de middenlijn speelt die Suarez in. Die kapt en draait. Achtervolgd wordt door Marcellus. Niet de meest wendbare. En dus is Marcellus uh, niet in staat in te grijpen. Anderlecht de bal verplaatsen via Kles Die de combinatie zoekt met Biglia. Biglia van achteraan getikt door Zander En dat levert Anderlecht dan een vrije trap op. De afstand is nog wel groot. Ik denk een meter of dertig van het doel af. Maar de bal ligt wel recht voor Esteban. Zeg maar recht voor het midden van het doel. En dus is er wel iets mogelijk als het gaat om iemand die een flinke knal in huis heeft. Die misschien van afstand kan vuren. En dan denk je niet gelijk aan Biglia die de bal heeft klaargelegd. Maar eerder aan bijvoorbeeld Kles -Tan. En Klajstan is het ook de Amerikaan die zich heeft gemeld. Die nog een aai over de bol krijgt van zijn medespelers. En dan weet je wel wie het gaat doen. Biglia heeft de bal klaargelegd. Maar het gaat echt Kleistan worden. Met een hopelijk voor hem kanonskogel. Maar hopelijk voor AZ met een kanonskogel die het doel gaat missen. Kleistan achter de bal. De muur wordt op afstand gezet. Staat een meter of twee... Voor de rand van het strafschopgebied. Op een meter of 18 de muur dus. Nou, tel er 9,15 meter 15 bij op. En dan weet u hoe ver de bal van het doel van Esteban ligt. Als Kleistan gaat trappen. 41ste minuut. Of wordt het toch Biglia? Kan het me niet voorstellen. Nee, Kleistan ineens. En Esteban met een redding die nodig was. Want de bal zeilde op de kruising af. Esteban strekt zich. Neemt geen risico. Wil de bal niet vangen. Tikt hem gewoon over. En dat is dan volging nummer 4 die gevaarlijk is. Prachtig voor van Cleistan Een beetje een uh, Cristiano Ronaldo vrijtrap van bal die op het laatste moment daalt. Maar Esteban heeft het goed gezien. Het levert Anderlecht in de 42e minuut wel een hoekschop op. Met Biglia bij de eerste paal. En dan gaat de bal vol langs. Maar er is al gefloten voor een overtreding. Die overtreding is dan gemaakt door Juhas bij de eerste paal. Was hij degene die kopte. En daar komt AZ dan denk ik goed weg. Want het was een gevaarlijke hoekschop waar Cleistan in de buurt komt. Dus zijn hoofd er tegenaan zit maar daarvoor. Een duw heeft uitgedeeld. Het blijft, het is, het staat 0-0 tussen Anderlecht en AZ. Het is net zo aantrekkelijk, dat zeker als vorige week. Met als enige grote verschil. En dat is voor AZ vervelend. Dat Anderlecht veel beter is. En AZ moet knokken voor wat het waard het is. 0-0 in Brussel. Nog drie minuten tot aan de rust bij Manchester United Ajax. Als de Engelsen weer aanvallen en er even een communicatiestoornis is... tussen Vertongen en Vermeer op een bal die vanaf het middenveld wordt gespeeld... in het terecht terechtkomt. En je ziet dat Vertonghen geen enkel risico wil nemen en de bal wegtrapt. We zitten even in een fase dat er wat druk is van Manchester United op de Ajax-goal. Dat men even met vlotlopende combinaties probeert in de buurt te komen van Kenneth Vermeer. Het is cleverly gelukt na een goede actie van Nani aan de linkerkant... die de bal teruglegde op die jonge middenvelder van Manchester United... Naar de, het schot van net buiten het strafschopgebied werd gekeerd door Vermeer. En gelukkig voor de Ajax-doelman ging Jan Berbatov voorbij... die daar klaar stond om eventueel de rebound te benutten. Dat gebeurt allemaal dus na de gelijkmaker van Eusbilic. Bilic. opdracht van Ajax is simpel. Scoor nog maar even twee doelpunten. En dan ben je door naar de volgende ronde van de Europa League. Maar ja, zo simpel is het niet. Maar je kunt wat dat betreft alleen maar schouderklopjes uitdelen... aan het elftal van Frank de Boer. Naast dat het probeert goed te voetballen... de bal op een hoog tempo probeert te laten rondgaan... zie je net toch ook... dat er gewoon op het scherp van de snede duels worden uitgevochten. Oftewel dit Ajax is aan het leren. Dit Ajax is aan het groeien in deze wedstrijd. Je weet dat de tegenstander niet op volle oorlogsterkte is. En dat je er niet te veel over mag zeggen. Maar dat je dit kunt laten zien op een vol oor Trefford. Dat zal Frank de Boer goed doen. En dat past dan misschien wel in het leerproces van dit elftal. Nog een aanval van Manchester United. Cleverly stuurt namelijk Berbatov weg aan de linkerkant. Ruimte voor een snelle uitbraak van Manchester United. Berbatov nog altijd zoekt combinatie met Nani. Nou duurt nu wel heel nou, Berbenthoff wil hem uiteindelijk te mooi richting Hernandez, Wippen. Daar zit Ajax tussen. We gaan richting de rust met de 1-1 stand. Het 44e minuut en er komt een wissel aan bij AZ. Het is toch uh, niet goed. Bij Bensgroep is toch te geblesseerd om door te gaan. Nadat hij dus een bovenbeenblessure opliep. Ik denk al 10 minuten terug. Hij gaat nu hinkend van het veld. En voor hem komt Elter door. Dat doet Verbeek denk ik toch handig. Want hij kan natuurlijk ook nog een paar minuten wachten. Totdat het rust is. Want uh, als Bensgroep de laatste 10 minuten door kon. Dan had hij ook nog wel een paar minuten verder doorgekund. Maar zo lukt het Verbeek om ook enige rust te creëren. Want zo vlak voor uh, het rustsignaal is het Anderlecht weer dat uh, flink aanvalt. En daar zet in de problemen brengt. En Verbeek denkt, ja, als het dan voetbal had gezien niet lukt, dan moet ik maar deze greep uithalen. Om uh, mijn ploeg tot rust te manen. Overigens is het denk ik niet heel motiverend voor een helftal om uh, op deze manier de trainer langs de kant te zien. Want Verbeek zit op zijn stoel met zijn armen over elkaar alleen maar te schudden met zijn hoofd. Zwaar ontevreden over de prestatie van zijn ploeg. Maar vanuitgaande dat dat de bewegingen zijn uh, die de onvrede tekenen. Maar goed, het is nog altijd 0-0. En AZ heeft dus geen doelpunt weggegeven. Dat is mazzel geweest, want kansen zijn er genoeg geweest voor Anderlecht. Maar AZ zelf nog geen mogelijkheid heeft gehad om echt tot scoren te komen. Vrijtrap trap achterin. Gaat genomen worden door Mooijzander. 45ste minuut is bezig. En dan gaan we wel een aantal minuten bij komen, want we hebben wat blessures gezien. We moeten een minuut of 3-4. Lange bal van Zander richting Eltendoor. Zijn eerste actie, Eltendoor, wint hij in de lucht van... Uh... Juhas, maar uiteindelijk kan Berens de bal niet binnen de lijnen houden. Berens die wel een aantal keer balbezit heeft gehad. Maar niet langs een directe tegenstander. De schacht is gekomen. De schacht is het. Die nu wel heeft gegooid. De aanname is er bij Suarez. Het wegtikken is er van Marcellus. Zwaar gevecht om de bal nu op de middenlijn. Marcellus gaat dat niet winnen. Want Bocani is eerder dan Moisander en Marcelles bij de bal. En is weg aan de linkerkant. Twee minuten extra tijd zijn ingegaan. Als Bocani... Probeert te komen tot een voorzet. Maar daar nog geen ruimte voor heeft. Nu Suarez vindt. Suarez verlengt. Iedereen, echt iedereen mist. En zo komt de bal aan de andere kant terecht bij Biglia. Biglia met een voorzet. Kopbal is van Gillette. Daar heeft Esteban goed het oog in. Want die kopbal gaat over de kruising. Ruim over de kruising. En Esteban liep er naartoe. En trok al snel zijn armen terug. Zag dat hij er vanaf kon blijven. En zo heeft de doelman van AZ dat toch goed gedaan. De doelman van AZ die simpelweg de uitblinker is aan de kant van de Alkmaarders. Want hij heeft tot drie keer... Toe, doelpunten voorkomen. En één keer kreeg hij hulp van de paal. Nu is het Estherman die uitglijdt als hij wegtrapt. En dan is het voor AZ vervelend dat in de middencirkel Elm het duel in de lucht ook niet wint. Als de lange bal nu wel volgt richting Eltendoor. Eltendoor in de lucht verliest van die lange T, 1,92 meter 92, de Senegalees van 22. Rots in de branding achterin bij Anderlecht. Eltendoor nu in de zijkant aangespeeld. Daar is de vlag omhoog voor buitenspel. Eltendoor speelt altijd met vuur als het gaat om de buitenspellinie. Wel of niet over het randje omdat hij nu niet de snelste is als het gaat om het starten van de sprint. Dus moet hij soms wat centimeters smokkelen. Dat gaat hij missen omdat het dus bij het spel is voor de Amerikaan. Anderhalve minuut zijn er verstreken van de extra tijd halve minuut dus nog te gaan als Proto. Nog maar een keer naar voren trapt de doelman van Anderlecht. Bokani verlengt, maar daar is helemaal niemand van de Belgische formatie die daar iets mee kan. En dus heeft Esteban de bal. En Esteban moet nu even tijd rekken, zodat AZ de rust kan gaan halen. En dat is belangrijk voor de ploeg van Verbeek. Elm heeft het balbezit. 10 meter voor de middenlijn. 15 seconden nog als het gaat om de aangegeven 2 minuten. Elte door wordt aangespeeld. Dat is nog een goede kaats. Overstap van Maher. Die hem terugkrijgt. Maher. Maher! En die gaat nou net voorlangs. Centimeters naast Maher. Wat had dat aardig geweest voor AZ. Zo op slag van Rust. Goede combinatie. Maher aangespeeld. Bal sluit het even op. Dan moet hij in één keer schieten. En het scheelt echt niets. Millimeters gaat de bal naast. En dan is daar het rust van oh, oh, Wat jammer dat die bal van Maher er niet in gaat. Dat had zwaar tegen de verhouding in geweest. Maar goed, wat had dat uitgemaakt? Nu moet AZ genoeg genemen met 0-0. En eerlijk is eerlijk, dat is gezien de eerste minuten van de wedstrijd. Met al die kansen voor Anderlecht al een uh, ja, goed iets voor AZ. 0-0 in Brussel. Het is aantrekkelijk voor het geval dat het nog niet duidelijk was. En vooral spannend. En als het niet zo is, heb je het er in ieder geval van gemaakt. Maar ik kan getuigen, het is een spannende wedstrijd. Ook Ajax uh, is nog in de race, want... De tussenstand van 1-1 biedt wellicht nog perspectief. Hernandez 1-0, Esbilis 1-1. En nu weet het, Twente en PSV kwalificeerden zich eerder op de avond voor de volgende ronde. En dus gingen we napraten, althans in dit geval in die houtkampen. PSV heeft namelijk vanavond de kater kunnen verwerken van de 3-0-nederlaag afgelopen zondag tegen FC Groningen. In de tweede ronde van de Europa League werd Trapsonspoor met 4-1 verslagen. Vorige week in Turkije had PSV al met 2-1 gewonnen en komende zondag staat de competitietopper tegen Feyenoord op het programma. Dus kwam het succes Fred Rutte wel goed uit. Zoals gezegd, en die houdt kamp in gesprek met de PSV-coach. Mooie overwinning. Ja. Heb je vooraf heb je nog zorgen gemaakt? Of was de stemming in de kleedkamer dermate dat je dacht... nou, het zit wel goed? Nou ja, weet je, kijk... Uh, ik heb het gisteren ook al gezegd. Je moet je die geen dingen aan laten praten. En uh, kijk, als je... Uh, ja... In het vak wat wij doen, uh, ik als trainer zijnde, maar ook, uh, ook de spelers... die behoeven ook een vak uit en het is altijd nog hun plezier. Dan kan je toch niet je plezier af laten pakken door derden? Dat denk ik namelijk niet, in mijn beleving. Dus, uh, dus wat dat betreft... Uh... Maar waar doe je precies op? Nou ja, kijk, iedereen in, na die wedstrijd van afgelopen zondag... had iedereen, uh, die dachten allemaal dat wij niet meer konden voetballen. Ja, dat is natuurlijk grootste onzin die er bestaat. Uh, die maar vak. waarom speel je vandaag dan wel zo goed?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 Zeg maar, van na de winterstop dat ik zeg van, dit is Genie. Sowieso wil ik hem graag zien. Heel actief, heel, heel bedrijvig. Hij is natuurlijk een aantal weken eruit geweest, dat heeft er ook mee te maken. Maar ik heb vandaag een, denk een, een, een Wijnaldum gezien zoals ik hem heel graag wil zien. En zoals hij zelf ook wil spelen. Tweede man, Erik Pieters. Ja, het kwam allemaal zo uit met tegen 10 man te spelen. En aan die kant, ja, dat, dat was toch geen tegenstander. Dus dan vond ik het wel uh, ook verantwoord naar hemzelf toe. En ook naar het team, dat, dat Erik speelminuten kan pakken. En we kan, kunnen daardoor ook bij Jetro rust geven. Vreugde je jou Valencia? Ja, ja ik, ik, ik moet zeggen, ja, ik, uh, kijk, we hebben daar uh, in de voorbereiding tegen gespeeld. Maar ja, dat is natuurlijk totaal anders... Uitslag moet je niet naar vragen. Maar er uh, ja, zijn wel teams waar je, waar je tegen kunt voetballen. Dat, dat is, en omdat wij graag willen voetballen. Dus uh, dat kan een heel, uh, zeg maar voor, het persieke, voor het publiek, kan het misschien wel een hele aantrekkelijke wedstrijd kan worden. Tot slot, uh, zo'n overwinning 4-1. Als ik jou eerdere woorden proef, maakt het niet zoveel uit met het oog op aanstaande zondag. Of je nou na de wedstrijd Groningen daartegen speelt tegen Feyenoord of na zo'n overwinning, of toch wel. Nou ja, kijk, dan gaat iedereen zeggen van ja, dan ga je zelfvertrouwen tanken en et cetera, et cetera. Allemaal van dat soort clichés worden dan of de eten erin gegooid of die worden genoteerd. En, uh, nou, kijk, we hebben ook in het verleden, sinds ik hier PV-trainer ben, hebben we heel vaak goed kunnen reageren. Dus uh, in de kopjes zit het wel goed, denk ik. Dan Nog even naar Enschede, Bas Stigler in gesprek met Wout Brama. Twente is door naar de volgende ronde, uh, maar was het een makkelijke avond voor jouw gevoel? Nou nee, we er in het balbezit, denk ik, hebben we niet, uh, niet goed gespeeld. Ik denk dat we ondermaats uh, aan de bal waren. Ik denk dat de verdedigend wel goed gespeeld we hebben. Het solide, zakelijk. En we hebben de nul gehouden, weinig weggegeven. Dus ik denk dat we de laatste lijn uh, wel dankbaar mogen zijn voor de eerste pot. Er was, was geen rust, dat was eigenlijk het verhaal. Hè? Ja, dat ja, vond ik ook. En, uh, ik denk dat we, als we vier, vijf keer de bal naar hadden gespeeld en dan is het nog veel, denk ik. Dus uh, dan hou je nooit rust in, in een wedstrijd. En, uh, dat is juist iets waar we, waar we heel, uh, heel goed in zijn normaal gesproken. En dat hebben we vandaag niet gedaan. Ja, dan moet je zorgen dat je in ieder geval geen tegen krijgt en heel, heel zakelijk speelt in Europa. En dat hebben we wel gedaan. Jij was natuurlijk, ik begrijp het wel, stik nerveus voor je 48e Europese wedstrijd. <laughs> nee, ik was niet zo nerveus. Nee, dat viel wel mee. Het is een mooie mijlpaal. Je bent recordhouder bij Twente nu met het meeste Europese wedstrijden achter je naam. 48 in getal. Um, doet dat iets met jou? Want er zijn, zeg ik maar meteen, bij de meeste voetballers halen we schouders op. en denk ik, dat is wel wel. Ja, nou goed, het is niet iets uh, waarvoor ik uh, altijd gevoetbald heb om dit record te halen of zo. Maar het is wel leuk. Kijk, ik, ik ben niet de speler die heel veel record zal gaan halen. Ik zal niet uh, Sander Boskin halen met de meeste wedstrijden. Ik zal niet Koevoen uh, halen met de meeste goals. Dus uh, dit is een record ik, uh, wat ik kon inhalen. Al moet ik zeggen dat ik er niet echt mee bezig was. Ik hoorde het pas uh, vlak voor de winterstop dat ik dichtbij was. Dus ja, het is wel leuk. En, uh, ik heb de laatste weken met Kik veel gehad. En, uh, en, uh, Kik van de Val, de uh, oude recordhouder, zeg maar. Ja, ja, ja en uh, hij was niet heel blij dat ik het record heb ga volgens mij. Maar, uh, hij dat is het, mooi, want ik sprak hem net even. Hij liep hier door de gang en toen deed hij heel laconiek. Dus ja. dat was gespeeld. Ja, ik denk het wel een beetje. Ja, een beetje, uh, een beetje plagen heen en weer. En, uh, ja, het is wel leuk. En, uh, hij gunde het mij in ieder geval wel. En dat, dat vind ik mooi. En uh, ik heb hem ook mijn shirt gegeven. Oké, okay, je hebt hem erin betrokken. Ja, ja nee, ik vind ik leuk. En uh, ik heb met Kik altijd wel een goede band. En, uh, hij, uh, hij is er altijd na de wedstrijd. en uh, We praten zo, uh, zo nu en dan nog wel over voetbal. Hij uh, ja, nee, is gewoon een heel aardige man. En, uh, ja, goed, dat ik dan van hem het record afpak, is wel extra leuk. Mooi middenveld in de tijd. Kijk van de vrouw Arnott Meurder, Fransje Thijssen. Dat was toen. Wat is de realiteit van het volgende uur? Dat we de tweede helft gaan beleven van Anderlecht tegen AZ. En van Manchester tegen Ajax. Zoals gezegd over een paar minuten terug. En dan weten we of AZ en Ajax door kunnen. Ja of nee. Tot zo. En langs de lijn. Op één.